4 uur. Het NOS-journaal. Dikter Hark.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 Cohen benadrukt zelf in een reactie dat het zeker niet zijn bedoeling was om de PvdA richting de SP te sturen. En Timmermans zegt dat hij wel vaker discussies in de fractie aanzwengelt via mails. Ik geloof, ook als ik goed naar Job Cohen luister, dat er geen sprake is van een koerswijziging. Timmermans heeft inmiddels met Cohen en Spekman gepraat. Volgens Timmermans moet de discussie wel verder worden gevoerd, want hij vindt dat belangrijk voor de toekomst van de sociaaldemocratie. De man die op Schiphol werd aangehouden na een bommelding blijft voorlopig vastzitten. Zijn voorlopige hechtenis is verlengd met 14 dagen. De 40-jarige Rus riep maandagochtend dat hij een bom bij zich had. Daarop werden vertrekhal 1 en een deel van vertrekhal 2 ontruimd. Er werd geen bom gevonden. De man wordt verdacht van het dreigen met een bom... en het in gevaar brengen van de veiligheid op de luchthaven. De Rus lijkt in de war te zijn, wat het verhoor bemoeilijkt. Het openbaar ministerie wil dat een psychiater hem onderzoekt.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 Nou, de, de Europese Commissie is op een onderdeel van onze plannen uh, kritisch. Uh, dat was de Europese Commissie. En dat is de Europese Commissie ook gebleven. Daar hebben we wel over gesproken. Uh, maar ik moet vaststellen dat die uh, kritische houding... Uh, dat uh, de Europese Commissie, de Eurocommissaris, daar uh, ja, vasthoudend in is.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 ANWB-verkeersinformatie. Er staat in totaal bijna 50 kilometer file. Vrij normaal voor dit tijdstip. Een welopvallend druk op de A4 naar Den Haag. Daar staat tussen Roelofaansveen en Leidschendam 14 kilometer. Bij Leidschendam is de politie bezig met een onderzoek. En daardoor is de linkerreis ook afgesloten. En op de N15-Europort richting Rotterdam... daar is bij Rozenburg een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Er staat inmiddels 2 kilometer en bij Rozenburg is de rechterrijs ook dicht.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 Hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Tot half vijf zijn wij nog bij u op Radio 1. En wij gaan zo meteen verder met ons economiepanel Klinkende Munt. Twee gasten daarvoor zitten hier al in de studio... maar die gaan eerst meeluisteren met Ger en mij. Naar nou, onze collega Europa-watcher Fred Stroband zit in Straatsburg... waar het Europees Parlement deze week bijeen is om duizend en één knopen door te hakken. Fred, laten we eens even beginnen met de Nederlandse minister Gert Leers. Die probeert al ja. enige tijd... Uh, de, de mogelijkheden tot gezinshereniging te beperken. Hier in Nederland stuit daarbij op verzet uit Europa. Maar hij heeft een succesje geboekt tot ieders verbazing. Nou, omdat hij natuurlijk niet alleen is, de, uh, leers wil eigenlijk een verstrenging van de richtlijn gezinshereniging. Kijk, gezinshereniging is een mensenrecht. En dat mensenrecht wordt gevrijwaard door die Europese richtlijn. Nu heeft Nederland de afgelopen jaren allerlei voorwaarden gekoppeld aan uh, die gezinshereniging. Bijvoorbeeld de leeftijdsgrens, uh, minimuminkomen uh, voor mensen die iemand willen laten overkomen, prijzen van ver verblijfsvergunningen ja, Fred, er werd uh, die er werd ook opgetrokken worden. Er werd ook steeds gezegd dat dat niet mocht van Europa, het blijkt. Ja, dat dat nee, wel mag. ja, kijk. En dan, omdat Nederland dit deed, uh, volgde België al gauw. En uh, Frankrijk uh, klopt op de poort van de Europese Commissie. En precies daarom wilde de Europese Commissie een debat openen. Hebben ze in 15 november een zogenaamd Groenboek uitgegeven. Waarin een beetje uh, aangegeven wordt dat ze misschien wel aan die richtlijn willen knutselen. En daarom was er vandaag ook in het Europees parlement hier een debat over. Mm -hmm. En dan krijg je natuurlijk is in zo'n Europees parlement een beetje een scheiding... tussen links en rechts. Nou, links in het Europees parlement wil echt niet... dat er aangesleuteld wordt. Hè, dat die richtlijn uh, nauwgezet wordt uh, nageleefd. Maar daarop antwoordde dan weer... Uh, de verantwoordelijke eurocommissaris uh, vanochtend... dat eigenlijk hij op geen enkel vlak... een overtreding geconstateerd had... van geen enkel uh, Europese lidstaat... dus ook niet uh, van Nederland. En mm -hmm. dat eigenlijk voorwaarden wel kunnen als die voorwaarden de integratie uh, van buitenlanders uh, bevordert... en dat, uh, zeg maar, dat die, die voorwaarden dat die proportioneel zijn. Dus de Europese Commissie laat het een beetje blauw-blauw... en vandaar ook dat links in het Europees Parlement er helemaal niet gerust op is. Zij zijn heel erg bang dat er inderdaad wel wordt geknutseld aan die richtlijn... en dan zou misschien op langere termijn leers zijn slag wel eens kunnen thuishalen. Dus jij denkt dat er een meerderheid is voor het, uh, voor nou, het vers uh, verstrakken van die regels... in. Het het Europese parlement? Nou, meerderheid. Kijk, als er geknusseld wordt aan die richtlijn... moet ook het Europese parlement daar zijn zegen aangeven. Dan zal het gewoon, denk ik, een beetje afhangen van wat de liberalen hier gaan doen... Ja. in het Europese parlement, want die zitten dan een beetje op de wip, denk wat ik. als wat gaan ik die het doen, denk zo bekijk. Want jij kent ze? Ja, die zijn daar ook verdeeld over. Iedereen weet dat D66 en de VVD daarover wel verschillende inzichten hebben. Snap ja. je? Ja, ja, ja, zeker. Zeg, nu hebben we nog die kwestie van dat uh, polen Daar ja. nou, Eigenlijk is het een, een, het is een site van de, van de PVV... waar je klachten kwijt kunt over Midden- en Oost-Europeanen. De Moe-landen. Uh, daar hebben we nogal wat uh, verontwaardigde geluiden over gehoord... vanuit uh, het Europese parlement. Uh, leef, uh, is dat nog steeds zo of is het een beetje aan het weghebben? Nou, wij waren vanochtend ineens stom verbaasd... toen we een persbericht uh, zagen oppoppen... van de leider van de Christendemocraten... waar dus ook de, uh, het CDA-lid uh, van is. Uh, voorzitter Dool stuurde een persbericht uh, rond... waarin hij eindelijk eiste dat premier Rutte hier zou verschijnen... Uh, op 13 maart in het Europees Parlement in Straatsburg... om tekst en uitleg te verschaffen uh, over uh, die uh, website. Wat doe je dan als journalist? Dan bel je even Wim van der Kamp. Die is uh, delegatieleider van het CDA om te vragen wat hij en het CDA daar allemaal van vindt. We gaan eens even luisteren. Dit is een initiatief inderdaad van de Europese Christen-Democraten En eh, vanochtend overgenomen door het presidium van het Europees Parlement. Dus het wordt nu een uitnodiging van het Europees Parlement aan premier Rutte. Het initiatief binnen onze fractie is grotendeels gebaseerd op mijn collega's uit Midden- en Oost-Europa. Heeft de CDA-delegatie dit voorgesteld aan uw fractieleider Do? Nee, het initiatief komt van de Midden- en Oost-Europese collega's. Maar het CDA en... steunt dit? En uiteindelijk is het overgenomen door de hele EVP-fractie... inclusief de CDA-mensen. Je ziet toch in Nederland de tendens dat men op de voorste rij zit... als het gaat om de interne markt als het gaat om het geld verdienen. Als het gaat om goedkope arbeidskrachten naar Nederland te halen. Maar ja, dat daar ook bepaalde verplichtingen aan vastzitten... van hoe je met deze mensen omgaat, ja, daarvan vraag ik me wel eens af... of men zich dat in Nederland voldoende realiseert. Wat gaat daar nou precies gebeuren? Uh, ik denk dat uh, premier Rutte bevraagd zal worden over de totstandkoming van deze website, hoe dat allemaal is uh, gelopen. Tweede vraag zal zijn, wat is de relatie tussen de website, respectievelijk de initiatiefnemer, de PVV en het kabinet? Want ja, uh, neemt u van mij aan dat in Europa niet altijd precies begrepen wordt wat een gedoogconstructie uh, inhoudt. En de derde vraag zal zijn, uh, waarom bent u zo stil uh, geweest over deze website? En de vierde vraag zal zijn, wat gaat u eraan doen om dit soort beledigingen van uh, de Poolse uh, werknemers te voorkomen? Ja, Fred, dit was uh, Wim van der Kamp, delegatieleider CDA ja. en de EVP. Dat is uh, dus de, uh, de grote club waar het CDA in zit. Uh, hij heeft natuurlijk, uh, Het is een uh, initiatief van de Midden- en Oost-Europese fractieleden... maar daartoe uh, uh, hartelijk uitgenodigd door meneer van der Kamp zelf natuurlijk. Ja, en ik moet, nog, ik moet nu toch uh, een, het, het, het verhaal van de heer Van der Kamp in beter perspectief plaatsen. Want wat wil nu? Op donderdag vergaderen hier ook alle fractieleiders van het Europees Parlement samen met de voorzitter van het Europees Parlement. Mm -hmm. Wat hebben ze nou vanochtend besloten dat er inderdaad op 13 maart in Straatsburg, in het Europees Parlement, in de plenaire vergadering, een debat gehouden wordt over die PVV-website? Uh, dat uh, debat dat wordt hier gevoerd samen met de Europese Commissie en met de Europese Commissie met de Deense voorzitterschap. Maar er komt geen officiële uitnodiging... van de voorzitter van het Europees Parlement aan Rutte. Overigens, die voorzitter van het Europees Parlement, uh, Schulz... die zal op 1 maart uh, in de rand van de top in Brussel... wel een gesprek hebben met premier Rutte. Achteraf heb ik nog even gebeld... met uh, de voorlichter van de CDA-delegatie hier in Straatsburg. Mm. En ik vroeg hem, ja, maar komt nu premier Rutte of komt hij niet... Toen uh, werd mij uh, verteld dat het zeer ongebruikelijk is dat wanneer een premier onderwerp van gesprek is in een debat in het Europees parlement, dat die premier niet uh, zou komen. Ja. Mijn volgende vraag was dan... Uh, kan premier Rutte het maken om hier niet te verschijnen? En het antwoord was, hij kan dat niet maken. Nou, met andere eindelijk. woorden, de EVP en het CDA houden eraan vast... dat Rutte hier uit eigen beweging dan zal verschijnen. Ja, als het in de Tweede Kamer niet lukt als CDA om uh, antwoord te krijgen... dan doe je het toch gewoon via Europa, dan krijg je daar. Ja. Simpel. Zal het is ja, altijd een uitweg. En, en, en, en hij gaat natuurlijk al spreken, al praten... met uh, de voorzitter van het Europese parlement op 1 maart uh, in Brussel. En tot dusver heeft premier Rutte niet gesproken hierover. Over. Nee, nee. Nou, we zijn benieuwd. En als hij het niet kan maken om niet te komen, dan zal die wel komen. Het is ook geen banger. We gaan, af, we gaan kijken hoe hij zich staande houdt, Fred. Okay. Dankjewel. Fred Strootman was dat, uit Straatsburg. En wij gaan verder met Klinkende Munt, ons economiepanel. Met vandaag Roel Janssen. Hartelijk welkom, Roel. Financieel publicist, schrijver. Weer, ja. En um, Joop Schipper, ook hartelijk welkom. Hoogleraar uh, arbeids- en emancipatie-economie verbonden aan de Universiteit van Utrecht. Um, we zitten in een recessie. Het is inmiddels officieel. Twee kwartalen achter elkaar, uh, achter elkaar economische krimp... Uh als het woord recessie valt, ja, mensen schrikken natuurlijk altijd, wisten wel al lang dat er bezuinigd moest gaan worden, maar dan gaan er allerlei andere enge termen vallen die in het verleden ook al eens opspeelden. Laten we beginnen met één daarvan eens dus even onder de loep te nemen. En dat is die beroemde nullijn. Wintjes, voorzitter van de werkgevers in Nederland, heeft meteen gezegd, nou ja, het, daar wordt het nu echt tijd voor. Laat iedereen nou pas op de plaats maken. Helemaal geen loonsverhoging meer, een nullijn. Iedereen even zijn, het zijnde bijdragen. En dan kwam hij natuurlijk heel handig met het prachtige voorbeeld van Griekenland. Kijk eens wat de mensen daar allemaal niet moeten laten. En wat ze daar allemaal niet krijgen, dit beetje pijn... dat kunnen wij met z'n allen wel leiden. Hij verwijst dan ook naar de jaren, Toen heeft het zo goed geholpen. Kortom, de nullijn is het antwoord. Roel? Ja, Wintjes had eigenlijk beter naar 2008, 2009 kunnen verwijzen. Want toen, ging, toen zaten we midden in de financiële crisis. En toen zijn de lonen en salarissen in Nederland... gewoon vrolijk doorgegaan met omhoog. Ze zijn verder omhoog gegaan. Dus eh, eigenlijk is de... de de correctie die nu wordt voor voorgesteld, van nu maar een beetje op nul gaan staan met die. Uh, met alle lonen. Met hè? de lonen en, en zo, en uitkeren naar nou, het hele loongebouw, zeg maar. Is, komt mede voort uit het feit dat drie jaar geleden, toen de crisis in de financiële wereld heel hard toesloeg. en de economie ook in een recessie belandde. dat het kabinet het toen wel bewust niet heeft gedaan. Ja. Joop, uh, uh, uh, de jager, minister van Financiën, die beweert... nee, je moet nu wel bezuinigen, want dat jaagt de economische groei aan. En dan wijst hij op de jaren tachtig, toen er ook fors uh, bezuinigd is. En toen de groei ook enorm gestegen zou zijn. Uh, is dat eigenlijk wel zo? Nou, <coughs> groei stijgt nooit door bezuinigen als zodanig. Ik bedoel, <laughs> uh, hoogstens doordat je tegelijkertijd andere dingen doet. Ik bedoel, dat zijn dan die befaamde structurele hervormingen... Van, ja. van verschillende markten die je beter zou kunnen laten werken. Maar als zodanig betekent loonmatiging... Uh, minder, uh, minder bestedingen bij de mensen... minder bestedingsmogelijkheden in ieder ja. geval. Dus dat haalt altijd uh, het groeitempo van de economie maar omlaag. Maar was het ook toen ook een combinatie van bezuinigen en hervormingen... Her Jij dat nog, jaren tachtig? Nou, er is uh, bijvoorbeeld toen het uh, befaamde akkoord van Wassenaar gesloten... Ja. tussen werkgevers, werknemers en de overheid... Uh, om meer deeltijd te gaan werken, om ouderen sneller te laten uittreden. In ruil, uitreden, voor, in ruil loon, voor loonmatiging. Ja, ja, nee, nee precies loonmatiging, ja. Uh, dus je kunt dat op zich wel doen... maar dat is vooral heel effectief als het bedrijfsleven er heel en slecht voor staat. En dat is de staat. vraag, is die crisis te vergelijken met wat er nu is? Toen in de jaren tachtig was de concurrentiepositie van het Nederlands bedrijfsleven in het geding. Je hebt met een andere crisis te maken. Ja. Nou, het de concurrentiepositie Goed? van Nederland. Het Nederlands bedrijfsleven is ook aan het achteruitlopen. Stond, maar toen toch niet? Nu wel. Maar nee. toen? Nou, nee. toen, nee. toen, toen, toen, toen dramatisch. Ja. Toen dramatisch. En, en, en, dat overigens dat was het niet zozeer loonmatiging, maar het was echt loonverlaging. Ambtenaren uiteindelijk ja. min 3 procent... Ja, uh, ingrijpen ja. van Rietkerk en, uh, en Lubbers. Ja. Maar... Als de Nederlandse concurrentiepositie ten opzichte van Duitsland bijvoorbeeld... is de afgelopen paar jaar behoorlijk verslechterd. In mm -hmm. Duitsland hebben ze in 2005 een enorme hervorming van de arbeidsmarkt doorgevoerd. Dat is eigenlijk de bron van de motor van de Duitse exportindustrie... weer gebleken de afgelopen jaren. Dus het Duitse succes hebben ze vooral te danken gehad aan nu... aan de, de arbeidsmarkthervormingen van bondskanselier Schroeder, sociaaldemocraat, in 2005. Uh, Nederland loopt sindsdien behoorlijk uit de pas met Duitsland. En dat is niet handig. Dus ik denk dat er, er, zit er wel wat in om nu echt even piano, piano, eh, langzaam, langzaam. Met te die doen. lonen bedoel je? Ja, ook. Ja. En... Dus wat dat betreft zijn jullie die, het niet echt die... eens. Want Joop zegt het is nu juist het moment om te zorgen dat in elk geval de consumenten kunnen blijven besteden ja, voldoende. Maar dan moet je dat herstel van consumentenvertrouwen weer terug zien te krijgen. En door al dat gemekker in Nederland over, over bezuinigingen die er wel of niet aankomen, waar niks van duidelijk is. En over dat gedoe met de, met de hypotheekrente en die huizenmarkt die maar op slot mm -hmm. zit. Eh, ja, dat tast natuurlijk het consumentenbestedingen aan. Ja. Ja. Ja, Met het vertrouwen en, en daarmee de besteding aan. En da daar kun je als kabinet wel snel iets aan doen. Ja, nee, dat vertrouwen, ik dat is heel dus... erg belangrijk. En dat wordt onderuit gehaald door allerlei, uh, nou ja, laat ik zeggen, dreigverhalen over dat mensen meer voor de zorg moeten gaan betalen. Uh, dat het onderwijs, uh, dat dat, dat uh, duurder wordt voor, uh, voor studenten. Um, wel, ik ben helemaal niet voorstander om nu uh, plotseling hele hoge loonsverhogingen te realiseren. Maar uh, een netto nullijn, en dat is dus iets anders dan de bruto nullijn uh, waar wie het over heeft, die uiteindelijk leidt tot koopkrachtverlies, mm -hmm. nog minder koopkracht. Dat tast de bestedingen nu zodanig gaan dat dat op dit moment niet, niet goed is. En daar zou ik dus erg voor willen waken. Ik zou bovendien eh, toch ook wel eh, iets willen horen over, van ja, als je eh, dan gepraat wordt van iedereen moet daar aan meedoen, dan wordt er gezegd, ja, het moeten de ambtenaren en de marktsector enzovoort. Eh, een, een club waar we eigenlijk de afgelopen jaren heel weinig op gelet hebben vanuit dit perspectief, dat is, dat is toch, er zijn de de, de aandeelhouders. Hmm. Er zijn nog heel veel bedrijven die hele fatsoenlijke resultaten geboekt hebben de afgelopen jaren. We hebben in Nederland de vennootschapsbelasting tot ongekend uh, lage niveaus teruggebracht. En je kunt je afvragen of dit ook niet het moment zou zijn dat je ook daar aan die kant vraagt om solidariteit. Als je praat over herstel van vertrouwen. Nou, dan heb je dus over lastenverzwaring voor het bedrijfsleven. Ja, daar mm -hmm. heb ik het over. Om het bedoel, wel ja. even duidelijk te maken. Ja, ja, ja. En dat is natuurlijk uh, wat betreft Berdert Wintjes van het VNO de allerhoogste vorm van ontucht. Dat uh, daar kan ik... Ja, dat <laughs> kan ik... Jou ook of niet? Nou ja, de allerhoogste vorm. Uh, er zijn misschien het nog een paar te mogelijk, maar ja, Ik weet niet of dat dan nou heel verstandig is. Je moet met, altijd ontzettend voorzichtig zijn... met, uh, met ingrepen in belastingregimes. Dat is met, met veel moeite is dat onder... Uh, wat was het? Het kabinet Balkenende 2, geloof ik, is het verlaagd. Hè? Ja. Um, en zodanig ja. dat vanuit Amerika Nederland nou, als belastingparadijs gez, gez, ja, ja, gezien, precies, gezien werd. Ja. Ja. Dat is natuurlijk eh, laat ik zeggen, ook inter, in een internationaal vergelijkend perspectief, is dat in Nederland heel laag. En je zou dus best kunnen zeggen, bij wijze van spreken zoals dat in Duitsland ja. gebeurd is na de hereniging van Oost en West-Duitsland, er moet tijdelijk een soort, nou ja, laat ik zeggen, crisisbelasting, solidariteit, solidariteit. Ja. Hoe, dat zou ook dat... het bedrijfsleven solidar, solidair hoe, zou dat is. Kunnen zonder dat je meteen de concurrentiepositie of je, de, het zo onontrekkelijk wordt voor je eigen land, maar dat je het gewoon iets minder mooi maakt. Nou ja, kijk, alles kan natuurlijk. Het is nu, geloof ik, 20 of 25 procent. 20 of 23 procent. Nou ja, dat kun je 1 of 2 procentpunt verhogen of zo. Dat maakt ja. natuurlijk niet zo vreselijk veel uit. Niet, niet massaal, zal iedereen dan vervolgens zijn bedrijf... naar Ierland of naar Estland ja, over, overzetten. Dat is wel waar. Maar ik denk dat je heel terughoudend moet zijn... met, met, met rommelen of morrelen, hoe je het noemen wil... aan, aan, aan, aan belastingtarieven. Maar, uh, John, even... los, los daarvan, wat misschien wel eens een goed idee zou zijn... om al die brievenbusmaatschappijen zwaar te gaan belasten. Die, nou, ook dat, bedrijven ook dat, ja. die ja. alleen maar in Nederland zitten met een brievenbusje en dan onder mm -hmm. een heel laag regime vallen uh. Ja, daar kun je misschien wel eens wat aan dan doen. kan je een maar om, slag slaan? Om, om, ja. ja, maar dan krijg je het bekende verhaal weer... als we dat niet uh, Europees gewijs en liefst uh, wereldwijd met z'n allen doen... dan wordt het niks, want dan zijn nee. wij de pineuter Nee, Dat nee. argument krijg je altijd. Wel, wel nee, die brievenbusmaatschappijen komen hier alleen maar naartoe... omdat je hier als buitenlandse vestiging... Ja. Een, in een heel laag tarief je winst uit een ander land kunt laten ja. neerslaan. En er Heef... zit dus geen enkele uh, werkgelegenheid of productie... of ja. wat dan ook, staat ja. er tegenover. Geen toegevoegde waarde. Ja. Uh, uh, laten we even teruggaan naar het uh, klimaat. Jullie kunnen elkaar wel vinden op de. Analyse. In het FD van hedenochtend wordt mevrouw al A, Aline Schuiling van de ABN AMRO opgevoerd en die zegt ook dat al die discussies over die bezuinigingen de pensioen in de toekomst van de huizenmarkt zich nu gaan wreken en dat het uh, vertrouwen Ondermijnd. Maar Joop, je kunt toch ook zeggen dat, uh, dat die discussie over een bepaalde zaak ook een positieve effect heeft. Namelijk, we konden uh, afgelopen weekend in de krant lezen, dat Rabobank veel ja. miljoenen binnenkrijgt van mensen die denken, ik moet, ik moet dus een keer mijn uh, huis af gaan lossen, ja, mijn af, af gaan los, hypotheek af gaan lossen. Dat is toch, heeft toch een keurige... Helemaal geen paniek, niks aan de hand... maar heeft een keurig opvoedkundige werking gehad juist. Dat, dat, absoluut, absoluut. Alleen het is ook wel zaak dat zo, dit soort discussies... dan op een gegeven moment ook weer tot een eind komen. doordat het niet eindeloos blijft slepen. Want als er iets slecht is voor de economie... en voor um, het gedrag, bestedingsgedrag van consumenten... overigens ook van, uh, van bedrijven... dan is het onzekerheid. bedoel, mm -hmm. men wil liever weten en zo gauw mogelijk waar men aan toe is. Dan kan je daar ook laat ik zeggen, je gedrag op aanpassen. Ja. Uh, iets meer of iets minder uh, gaan doen. Maar dan kun je gewoon vooruit... En nu zitten mensen te wachten. Ja, zou het een beetje zo zijn? Gaan mm -hmm. zou het een beetje zo gaan? En dat is buitengewoon schadelijk. Ja. Maar Roel, uh, je kunt ook re redeneren. Ja, ze, ze lossen die hypotheken wel af. Maar ik heb eigenlijk liever gezien uh, het klimaat hier... dat ze dat geld in, in consumptie steken. Nog meer boten en uh, andere dure auto's of zo. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik vind het wel fantastisch... dat consumenten of huizenbezitters eigenlijk veel rationeler reageren... Dan Den Haag. Dan Den Haag. Ja. Uh, zij zien de over... Verschulding van zichzelf misschien als, huis, als, als huishouden. Maar ze zien ook de collectieve oververschulding van Nederland, van de Nederlandse particuliere sector in, in het woningbezit. De enorme kredietverstrekking die die banken hebben, ja. hebben uh, uitgegeven in de vorm van hypotheken, waarvan, tegen de Nederlandse, waarvan de Nederlandse bank al een paar keer heeft gezegd: dat moeten jullie terugbrengen, want dat, dat, ja. dat is een groot risico. En in feite zijn dus nu burgers ja, je zou gaan zeggen, spontaan of uit eigen initiatief ja. begonnen... Ja. met massaal die schuldenbergen in Nederland te verlagen. Maar is dat niet een mooi voorbeeld van bangmakerij vanuit Den Haag? Nee, Want ze hebben steeds nee. gezegd, die discussie nee, die leidt echt. allemaal tot paniek... en zijn dan helemaal niet waar, die leidt uh, tot rationeel gedrag. Ja, maar ik geloof niet eens dat het bangmakerij is. Het zijn grof, mensen die dus hebben aan het eind van het jaar gekeken... van wat betaal ik eigenlijk allemaal aan nee, maar in rente in Den Haag aan die bank... Zij en, weten en helemaal weet je wat, ik ga wat aflossen. Ja, maar in Den Haag kennen ze ons helemaal niet dus... Nee, kennelijk niet. Nee, ja. Dat, dat, ja, dat kun je wel zo zeggen, ja. Maar dat gaat op <laughs> dat, meer terreinen. <laughs> ja. eh, laten we nog even, voordat we naar een ander, het laatste onderwerp overgaan... nog even de recessie, de bezuinigingen, Roel Jansen. Jij had vandaag eh, oh ja. op, een, ja, op <laughs> een site zeven gouden tips aan Mark. Kom op, Mark, je kunt het. Zeven tips hoe te bezuinigen, hoe het aan te pakken. Noem er eens een paar. Nou ja, eh, ik dacht, laat Mark Rutte eens kijken naar de premier van Italië... Mario Monti. Of naar Super de, Mario. Super ja. Mario, of naar de president van Griekenland even zijn naam kwijt, maar goed, de president van Griekenland, die hebben gezegd, wij hoeven geen salaris voor onze baan te hebben. Ze zijn dus premier of president van een land zonder salaris te ontvangen. Nou, laat Rutte daar ook mee beginnen. Over de nullein gesproken. Hebben we, over de nullijn gesproken, dan hebben we de Rutte-norm in Nederland. En vervolgens kun je die Rutte-norm natuurlijk opleggen aan iedereen die een topinkomen heeft in de publieke of semi-publieke sector. Dat scheelt natuurlijk een slok op een borrel. Dat is één idee. Ja, en dat lijkt me een heel goed idee voor Mark. Wat denk jij daarvan, Job? Nou, ik bedoel, het is opzicht... Serieus op te... hoor, je dat zit is... enorm te grijzen, ja, ja, ja, ja, nee, Nou, laat ik zeggen, de symboolwerking ervan... Uh, macro zou... levert het niks op, levert het niks op. De symboolwerking is daar is wel groot. Aan de andere kant, uh, bedoel, wie fatsoenlijk werk levert... moet daar ook gewoon fatsoenlijk voor betaald worden. Uh, bedoel, en dat principe moet je ook niet doorbreken. Mm. Er was er maar... nog één, uh, voordat we verder gaan... ik wil er nog één tip, dat was de ja. mooiste... Tip 7. Oh, Mark Rutte moet een voorbeeld nemen aan Margaret Thatcher... tijdens de Britse crisis van 30 jaar geleden. Hul je in de nationale driekleur. Ijs Elten en Tudderen op van Duitsland. Claim de historische Nederlandse rechten op Luxemburg, New York en de Molukken. Zuid-Afrika en Noordoost-Brazilië. Het zijn toevallig allemaal regio's waar het economisch hartstikke goed gaat. Ja, He? nou ja, dan laat je door die dus regio's weer uit de, Valkland, eh, precies, wij de, Valkland, doen, ja. de Valklandoorlog. Ja, wij we hebben toch geen tanks we, meer? We, ja. moeten, we moeten een vliegkomstschip hebben, de Karel Doorman of zo, die halen we weer uit de motteballen waar die ook maar is, ik geloof in Peru of zo, die halen we weer terug. Zuid-Amerika halen we terug en dan gaan we op, stomen we op naar, wat mij betreft Brazilië, maar het mag ook New York zijn of de Molukken. Ik hoop dat die naar je lijst Of we pakken de Valklands af van de Britten. Dat is nog mooier, ja. Dat is nog veel leuker. En dan de ouderwetse zeeoorlog met Engeland, dat kost niks wil je zeggen. Ja, de vierde we hebben de vier achter de rug. Er ja. zit ook veel olie en gas in de grond. Terug naar de werkelijkheid. Ja, maar... ja, naar de werkelijkheid. Joop, uh, uh, zoals bekend wil dit kabinet ouderen aan het werk zetten. Het CBS heeft nou eens uitgerekend, uh, onderzocht... Uh, wat nou de bereidheid is van werkgevers om ouderen aan het werk uh, te houden of te helpen. En zij hebben uitgevogeld dat de werkgever er alleen zin in heeft... als die ouderen er ook al werkte toen hij jong was. ja. Uh, hoe hoe, hoe, hoe duidt dit is? Dit heeft vooral te maken met het feit dat uh, werkgevers heel erg onzeker zijn... over wat ouderen wel of niet kunnen. En uh, als je een ouderen al langer in dienst hebt... Uh, dan weet je hoe die zich ontwikkeld heeft. Weet je, weet je wat voor type het is. Uh, weet je of die uh, vaak verzuimt uh, of die betrouwbaar is. En met zo'n ouderen wil je het dan nog wel proberen. Terwijl als je een oudere zou moeten aannemen die van buiten komt, die werkloos is... Dan ga je er al vanuit dat die vaak zal verzuimen wegens ouderdom? Nou ja, dan weet je het gewoon niet. En dan kies je voor... Uh, voor voor zekerheid en dan neem je een jongere. Ja. Dat is het grote probleem van oudere werklozen. Wat zou dit voor beleidsconsequenties moeten hebben, deze notie? Heb jij daar een idee van? Nou ja, dat zou betekenen reduceren van, van, van onzekerheid over ouderen. Maar dat is dus heel moeilijk voor elkaar te krijgen. Je, bedoel, je kunt dat een beetje proberen. Dat, dat, daarvoor ziet het huidige beleid ook in. Dat bijvoorbeeld als, als je een ouderen aanneemt en die wordt na een tijdje wordt die ziek... dat dan, ja. uh, hoe heet het, je de, uh, hoe heet het, de vergoeding krij daarvoor krijgt. Compensatie. en zo. Maar dat is toch, uh, laat ik zeggen, het uiteindelijke uh, wat je uiteindelijk zou moeten doen... is zorgen dat uh, het beeld dat van die ouderen bestaat in termen van productiviteit dat dat veel beter wordt. En, Weet je, ja, maar en, dat is het toch al heel lang, dit beeld? Dit is toch niet dit nee, is het dit, probleem? Of is dit helemaal nieuw? Nee, dit is, dit is al een, een heel, heel oud verschijnsel. Sinds we aan het proberen zijn ouderen te stimuleren... loop je op tegen het feit dat ouderen de afgelopen 10, 20 jaar... dat er eigenlijk niet in hen is geïnvesteerd... of althans maar in een kleine groep. En dat er dus heel veel ouderen zijn die leiden aan... wat we dan noemen ervaringsconcentratie. Dat mensen ja. heel goed zijn in een heel klein deel van, van het werkgebied. Ja, Zeg Roel, dat betekent dus gewoon dat je moet... Zorgen als overheid met, uh, met alle middelen die, die uh, ter beschikking zijn... om ouderen in dienst te houden. En al het andere aan het werk te helpen ergens anders. Dat is allemaal futiel en onzin, kansloos. Nou ja, het is in ieder geval nu ook moeilijker aan het worden. De werkloosheid begint toch ook in Nederland enigszins op te lopen. Er wordt nu gezegd dat het Zes iets procent. van 6 procent is. Dat is, uh, dat is aanzienlijk. En dan heb je natuurlijk met ouderen... die uit de arbeidsmarkt zijn gestapt, of op, op wat voor manier dan ook. zeggen: het wordt ontzettend moeilijk. Ja. Dus hou je baan vast. Lijkt ja. me een verstandig. Ja. En welke maatregelen zijn er dan voor jou? op fiscale maatregelen of ook uh, scholing uh, en, enzovoort? Nou ja, voor de mensen die dus nu nog niet ouder zijn, uh, dus de veertigers en de vijftigers van nu, uh, zouden we dit soort dingen scholing. We praten in dit land al heel lang over een leven lang leren. Ja, en, en eigenlijk van het krijgt het. dat amper handen en mm -hmm. voeten. Ja. Uh, ja, en voor de mensen die, uh, die nu al oud zijn, is het, is het veel ingewikkelder. Uh, uh, om dat te doen. Ik bedoel, daar zou je bij wijze van spreken nog iets kunnen proberen met subsidie. Maar uh, bedoel, ja, daar zitten werkgevers in het algemeen ook niet op te wachten. Dus in bepaalde opzichten is dat toch ook een beetje... Maar wie eigenlijk worden... wel? Wie zou er nou op zitten wachten om, te, om, om, om, om weer... Je... in een soort gesubsidieerde baan aan de slag nee, te gaan... Maar nee, je, ziet, je ziet ondertussen wel dat het, de dat het leeftijd waarop mensen uit de arbeidsmarkt treden... die met sprongen ja, omhoog nee, aan ja, het ja. gaan is. Hè? Maar heel, je zit wel een heel snel tempo. Ja, dus dat is natuurlijk op zichzelf wel goed. Je zit wel met het grote probleem dat uh, een groot aantal mensen... geboren na een bepaald jaar allemaal door moeten werken tot hun 67ste. Met dit in het achterhoofd wat geschetst wordt, lijkt dat een, een, een, een onmogelijkheid. Ja, maar dat duurt nog een paar jaar. Hè. Tegen die tijd mag je er dan vanuit gaan die Als de recessie, al zo lang dit probleem dat die recessie wel is. voorbij is. En, nee, en, nee, die scholing is een ander punt. Dat is natuurlijk heel belangrijk. En je, ziet het, je ziet het geleidelijk toenemen. Mensen zijn ook uh, generatiegewijs steeds gezonder. Uh, bedoel, dus kunnen het ook feitelijk langer volhouden. Uh, wij spreken mensen in de bouw hebben de afgelopen jaren... met steeds meer hulpmiddelen gewerkt, steeds minder zelf getild enzovoort. Dus die zijn ook minder snel versleten. Maar dat neemt niet weg dat het toch voor een heleboel mensen... die nu tussen de 55 en de 60 zijn... dat het nog een enorme klus zal worden... om die ook daadwerkelijk tot de 67 te laten doorwerken. Dat gaat, dan, gaat niet vanzelf. Jij ja, ziet het ook niet gebeuren. Uh, ik zie dat in belangrijke mate niet gebeuren. Behalve als je er dus wat specifieker programma's uh, organiseert... in termen van, uh, nou ja, dat je, dat je zegt van... mensen kunnen nog uh, dingen uh, in de sfeer van coaching... kennisoverdracht uh, ja. aan jongeren. bedoel, Want dat is denk ik wel weer heel erg nodig. Uh, zeker ook omdat, uh, nou ja, ik zeggen, heel veel jongeren volgens werkgevers... toch ook met onvoldoende uh, bagage op de arbeidsmarkt komen. Hmm. Ja. En het is bovendien ontzettend leuk. Wat Zo is het ontzettend is het? leuk? Coaching. coaching? Ja, het is ja, verschrikkelijk leuk. Ik dacht met niet zoveel bagage op de arbeidsmarkt komen. Nee, maar coaching. <laughs> Travelling licht op de arbeidsmarkt komen, ja. ja. Goed. Ik dacht, je bedoelde werken eigenlijk. Is ook ontzettend leuk. Gewoon doorgaan, ja. Roe hoorde u als laatst. Hartelijk dank. En Joop Schippers, dit was Klinkende Munt voor vandaag. Tevens einde van Villa VPRO. Wij zijn er maandag weer. Vanaf half vier op deze oude vertrouwde zender Radio 1. Zometeen na het nieuws. Lucella Carasso. Met het Radio Goedemiddag, wij Hi. laten zo horen hoe de PvdA de interne problemen probeert te beheersen. In tegenstelling tot wat wij dachten is er helemaal niks aan de hand. Geen discussie over de koerswijziging, allemaal een misverstand. Um, we hebben verder de voorzitter van de Kamercommissie... die een enigszins vernietigend rapport heeft geschreven over het spoor... en een ingesneeuwde toerist in Oostenrijk. Dat allemaal na het nieuws van half vijf en dat krijgt u van Dick der Hark. Radio 1, het NOS-journaal.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 Affacabo FNV heeft een ultimatum gesteld aan de provincies. De vakbond vindt dat de provincies te weinig bieden... in de onderhandelingen voor een nieuwe CAO. De bond wil dat de provincies voor 2 maart met een nieuw bod komen. Affacabo eist een loonsverhoging van 1,5 maar de provincies bieden 0,69 En in Frankrijk is Jean-Marie Le Pen veroordeeld... tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden... en een boete van 10.000 euro. De extreemrechtse politicus heeft volgens de rechter... onder meer de Duitse bezetting van Frankrijk in de Tweede Wereldoorlog... Niet bijzonder onmenselijk genoemd. En dat waren de hoofdpunten. En dit is de ANWB verkeersinformatie. Er staat in totaal 70 kilometer file. Is een vrij normale avondspits. Een paar bij bijzonderheden. Op de A2 naar Amsterdam is een ongeluk gebeurd bij Maarsen. Er staat inmiddels 4 kilometer. Bij Maarsen is de linkerreis ook dicht. Extra druk op de A4 naar Den Haag... tussen Rolevaansveen en Dorp 10 kilometer. Dat heeft te maken met een politieonderzoek, is afgerond. Inmiddels zijn alle reizen ook weer vrij. En op de A12, Den Haag, in die richting Utrecht. Daar is bij de afrit Hooggraven op de Parallelrijbanen ongeluk gebeurd. Daar staat 3 kilometer en daar is de rechte reis ook dicht. Mijn privé-mening over private banking...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 Goedemiddag. Geen regie, geen visie, geen sturing. Het ministerie van Infrastructuur krijgt er flinks van langs... in een onderzoeksrapport over het spoor. De voorzitter van de parlementaire commissie gaat u voorbeelden geven. En natuurlijk ook de reactie van de minister. En onrust dus op de burelen van de Partij van de Arbeid. Hoe links moet de koers zijn? Fractievoorzitter Cohen en fractielid Timmermans... proberen het allemaal te sussen. Dat hoort u zo van onze Haagse redactie en van henzelf. De het Wiegenpolder Wel, niet, wel, niet ontpolderen. De laatste stand van zaken. Het kabinet wil nog steeds de polder droog houden. Maar een eurocommissaris in Brussel is niet overtuigd. En zelfs niet door staatssecretaris Henk Bleker. Dan sport, voetbal, tennis en wintersport deze uitzending. Ajax speelt thuis tegen Manchester United. Dus in de stad is verhoogde paraatheid. In Rotterdam komen enkele Nederlandse tennissers in actie. En in Oostenrijk zorgt de sneeuw voor veel overlast. We zijn op al deze plekken, dit Radio 1 Journaal. Tot half zeven vanavond. De Partij van de Arbeid. Het begon met een interview van de tandem Job Cohen en Hans Pekman in het dagblad Trouw vanochtend. Ze spraken over de koers, die volgens hen links van het midden is... en ze vertelden over de overeenkomsten met de SP. Dat was tegen het serebeen van Kamerlid Frans Timmermans. Die mailde Cohen daarover en die mail kwam bij de NOS terecht. Gelezen en geanalyseerd door Wilco Boom. Wilco, wat vond Timmermans er zo erg aan in dat interview? Ja. Nou, het punt is dat Cohen en Spekman in dat interview in Trouw zeggen dat de Partij van de Arbeid weer ideologische veren moet hebben. De veren die oud-partijleider Wim Kok in de jaren negentig afschudden en ze zeggen dat ze dezelfde uitgangspunten hebben als de SP... de socialistische partij van Emmy Roemer. Nou, dat deugt volgens Timmermans niet. De SP is volgens hem een behoudzuchtige club... die doet alsof vroeger alles beter was... en de sociaaldemocratie is volgens hem juist een toekomstgerichte beweging... die, uh, die de moderniteit wil omhelzen om, om kennismacht en inkomen te spreiden. En het gisteren was alles beter socialisme van de SP... dat staat daar volgens hem haaks op. En dat is volgens hem een doodlopende weg. Dus daar zit de irritatie van de prominente fractieleden. Frans Timmermans. Een kwestie die volgens de betrokken heren inmiddels zelf geen kwestie meer is. Ze hebben het alweer de wereld uitgeholpen? Ja, nou die indruk proberen ze in elk geval uh, te wekken. Ze hebben natuurlijk contact gehad in de loop van de ochtend. En ze doen nu alsof het alleen maar een misverstand is en dat er niks aan de hand is. En als we het interview maar goed lezen, dat interview in, truis, in trouw, dan begrijpen we volgens Job Cohen alles. Toen ik die kop las dacht ik van nou dat is niet een goede weergave van het interview. Dus ik zou zeggen, lees het interview en dan zie je dat die kop niet klopt. Kijk naar de verschillen die ook in dat interview aan de orde komen. Heeft u dat ook aan de heer Timmermans laten weten? Ja, zeker. En wat, wat zei hij toen? Ja, dat begrijpt hij heel goed. Ja, hij vindt het niet verstandig dat u zich als een soort sp Light presenteert. Nee, dat doen we ook niet. En daarom zeg ik ook, die kop die klopt niet. Ik zou zeggen, echt lees het interview. Zie daarin dat het verschil is, we hebben wat we, ons verschil met de SP. Eerst je geld verdienen, dan het pas uitgeven. Kijk naar wat we zeggen over Europa. Europa, een totaal andere koers dan we bij de SP hebben. Kijk wat we gedaan hebben op het gebied van de oude. Dus die kop klopt gewoon niet. En ik zou zeggen, lees het interview. Ja, of bent u nu uh, aan het corrigeren wat de heer Timmermans zo uh, ergerde? Lees het interview. Ja, volgens Cohen zit het dus allemaal in de kop boven het interview. Die deugde niet, maar het hele verhaal wel... En als je dat leest, is er niks aan de hand. Maar ja, uh, dat is toch moeilijk te geloven. Want als je de mail van Frans Timmermans leest... en die heeft hij echt niet getikt nadat hij alleen de kop in trouw had ge gelezen... dan krijg je toch echt een heel ander beeld. Uh, Timmermans die schrijft dat hij zich niet herkent in de nieuwe koers van Cohen en Spekman. Hij vindt het de SP light. Uh, maar ja, inmiddels doet ook Frans Timmermans alsof er niks aan de hand is... en dat hij en Cohen het roerend met elkaar eens zijn. Ik vind het jammer dat het deze dimensie krijgt, omdat er uh, dus geen sprake is... Uh, van een uh, meningsverschil uh, tussen Job Cohen en mij. Nou, nu heeft u een partijleider die al enigszins onder vuur ligt. Het gaat slecht in de peilingen. Dan komt er zo'n mail overheen, zo'n interne mail... waarin u in flinke bewoordingen hem aanpakt. Dat is niet goed voor de partij. Uh, dat is juist wel goed voor de partij. Deze partij heeft zuurstof en discussie nodig. Uh, Hans Spekman is iemand die dat aanzwengelt. Job Cohen is iemand die dat aanzwengelt. En waarom mag een eenvoudig fractielid daar niet aan meedoen? Begrijp ik het nou goed dat u sinds vanochtend... nadat u die e-mail heeft geschreven bent overtuigd... dat meneer Cohen en meneer Spekman het allemaal niet zo bedoeld hadden? Met beide heb ik uh, gesproken over de koers. Ja. Uh, zijn we het eens dat er geen sprake is van een uh, koerswijziging? Ja, Wilco Boom, dit is een prachtig staaltje Haagse politiek, uh, volgens mij. Want als ik jou zo hoorde, dan uh, hoeven wij niet te geloven... dat er helemaal geen discussie is over de koers. Nou ja, jij noemt het uh, Haagse politiek. Ik zou zeggen het is hogeschooltoneel. Want het is natuurlijk volstrekt ongeloofwaardig, nogmaals, wie de mail van Timmermans leest, dat kan trouwens ook op nos.nl, die kan maar één conclusie trekken. Timmermans en Cohen zijn het volstrekt met elkaar oneens. En uh, ik heb inmiddels wat andere fractieleden gesproken en uh, die zeggen allemaal dat uh, Timmermans behoorlijk wat medestanders heeft. Hoewel het uitlekken van de mail zeer wordt betreurd, um, maar Timmermans heeft dus heel wat mee, uh, medestanders in de fractie. En vanavond als ze een fractievergadering hebben, een vergadering die overigens al wel gepland was, dan gaan ze er ook nog uitgebreid over spreken. Ja, Timmermans noemde zichzelf volgens mij net een eenvoudig Kamerlid. Um, wat is zijn positie nog? Want hij wilde toch graag een andere baan. Ja, dat klopt. Hij is twee keer in de race geweest voor andere functies. Die heeft hij niet gekregen. Dat vind hij heel erg jammer. Maar tegelijkertijd is hij ook wel een van de prominentere Kamerleden natuurlijk van de Partij van de Arbeid... doordat hij in het vorige kabinet staatssecretaris van Europese Zaken was. Ook doordat hij zeer wel bespraakt is en wel een verhaal heeft te vertellen... over waar de Partij van de Arbeid voor staat. Dus hij heeft zeker nog wel een positie. En ambities ook misschien? Ja, dat moet je niet uitsluiten, hoewel die meer aan anderen worden toegedicht. Okay. Nee. En het ja. gebeurt dus op het moment dat de coalitie en de PVV enorm onder spanning staan met al die bezuinigingen. En dan vestigt de Partij van de Arbeid de aandacht op deze manier op zichzelf. Ja, niet je zou het met hele cynisme he? een briljante timing kunnen noemen. Als andere ruzie maken, als je tegenstanders ruzie maken om dan toch zelf even vuur te gaan aantrekken. Um, ja, Cohen heeft het natuurlijk al een hele tijd moeilijk. Uh, hij komt als fractievoorzitter uh, niet uit de verf in tegenstelling tot de roemer van de SP. De Partij van de Arbeid zou garen moeten spinnen bij dit rechtse kabinet. Maar ze doen het dus heel slecht over Cohen zijn zorgen. Ja, en nu is het dus voor het eerst dat er zo'n scherpe kritiek van een fractielid op straat komt te liggen. Dus uh, dat is niet goed voor de Partij van de Arbeid en ook niet goed voor Cohen. Want zijn positie wordt er volgens mij op deze manier bepaald niet beter op. En je noemde net die fractievergaderingen vanavond. Uh, dat ja. zal wel een scherpe discussie worden. En je zei ook anderen hebben ambities. Zitten daar mensen bij vanuit de fractie? Nou, er, zijn, kijk, er wordt al heel lang gespeculeerd over wie Cohen eventueel zou moeten opvolgen als hij eventueel uh, weg zou gaan. Waarvan hij zelf overigens altijd zegt dat hij dat niet van plan is. Hij wil ook weer bij de volgende termijn uh, weer lijsttrekker worden. Maar als het gaat om, het, uh, en an, om concurrenten, dan wordt er toch heel vaak gesproken over mensen als Samson uh, van Dam, uh, Ronald Plasterk en ook uh, Mariette Hamer. Welkom, Boon vanuit Den Haag. Dankjewel. En zoals hij zei, op onze site NOS.nl de e-mail van Timmermans, waarin de kritiek over de koers wordt toegelicht. We gaan naar Amsterdam, want Ajax speelt vanavond om zeven uur tegen Manchester United. Dat is een wedstrijd in de Europa League. En vanwege die wedstrijd is er sinds gisteren extra politie ingezet. Menno Rehmeijer is in Amsterdam. Menno, uh, waar ben je? Ik sta nu op de ouderzijds Achterburgwal. Uh, daar zitten twee pubs, de Old Sailor bijvoorbeeld, waar het buiten heel erg druk is. Ik weet niet of je het kunt horen, laat ik even de microfoon omhoog houden. Zo. Dat zijn uh, mensen uit Manchester zo te horen. <laughs> ja, het is schitterend. Uh, Die kunnen moet ik zingen. Zeggen, want aan de ene kant staan de mensen, mensen van Manchester te zingen bij de pub... Uh, aan de andere kant van de brug, van het water, staan dan de Ajax-supporters. En daartussen staat dan nog wat, uh, wat ME. Hoe is dan de sfeer? Is die grimmig, gezellig? Ja, eh, het is heel veel politie, Tim. En dat maakt het altijd wel een beetje eh, grimmig, moet ik zeggen. Aan de andere kant, ik kom net van de Nieuwmarkt aangelopen. Eh, daar zijn ook eh, de kroegen bezet en daar drinken de Engelsen... en de Ajax-fans ook weer gezellig samen een biertje. Dus eh, het hangt een beetje af van de plek waar je komt, eh, hoe het eruit ziet. Op de Nieuwmarkt was het net heel erg gezellig. Nu, Waar ik nu sta, ja, dat, dat, dat neigt al snel naar grimmig toe. Want wat, wat zie je allemaal van de aanwezigheid van de politie... Ja, heel veel hoor. Uh, veel ME op de been. Uh, maar niet alleen ME. Ik heb ook veel Margeussee uh, gezien. Uh, ik kwam net uh, aanlopen. Toen stopte er een blauw busje. En daar kwamen de zogeheten stille uit. Dus de mensen in gewone burgerkleren. Maar die toch duidelijk uh, de sfeer uh, in de gaten moeten houden hier. En op de Nieuwmarkt staan ook uh, twee wagens. In ieder geval één wagen met uh, een groot waterkanon erop. Uh, de, tot dusver. Ik heb het al gezegd. Blijft het rustig, zegt ook uh, Michela Haast van uh, de politie Amsterdam? Op dit moment is het rustig. We merken wel het aanlopen uh, met mensen. Maar er zijn geen grote incidenten op dit moment. Gisteravond wel een paar aanhoudingen geweest? Gisteravond zijn er flink veel aanhoudingen geweest. 76 Ajax-supporters uh, zijn aangehouden op het Maria-Heinekenplein. Uh, we hadden reden om te denken dat uh, zij een confrontatie met de uh, Manchester-fans fan, aan wilden gaan. Zijn die er veel, Manchester-fans? Uiteraard zijn die er veel. De wedstrijd is er vanavond Ajax-Manchester. Dus uiteraard zijn er veel fans. Er 2500 kaarten verkocht, heb ik begrepen. Ja, er zijn flink wat Manchester-fans in de stad, net zoals Ajax-fans. De burgemeester heeft ook ruimere bevoegdheden gegeven aan politie. Wat mogen jullie meer dan anders? Om een voorbeeld te geven mogen wij preventief fouilleren... op de hele route naar de arena toe en ook in de binnenstad. De route kan heel breed zijn. Of zijn de straten aangegeven waar dat gaat gebeuren? Nou, we hebben natuurlijk wel een duidelijke route in ons hoofd. Station, station Muiderpoort is bijvoorbeeld een voorbeeld. Op die manier reizen veel fans richting de arena. Ja. En hebben jullie veel extra politie ingezet? Uiteraard zijn we alert. En uiteraard hebben we de politie ingezet die nodig is voor vanavond. Hoeveel is dat? Nou, hoeveel dat precies is, daar doen wij nooit uitspraken over. Uh, omdat ja, dat informatie is die wij niet graag delen. Dat ja. valt te begrijpen, want... Uh, ja, wij willen natuurlijk graag zorgen voor veiligheid. Daar zijn we tenslotte ook voor. Nou, die veiligheid er wordt voor gezorgd in, in grote mate. Hoeveel dan, uh, mogen ze dan niet zeggen. Maar reken maar dat het heel veel extra politie inzet is. Nu nog redelijk rustig. Uh, gisteravond wel veel arrestaties trouwens. Een groep van 76 Ajax-supporters en ook een grote groep Anderlecht-supporters. Want die spelen toevallig vanavond tegen AZ in Alkmaar. Die hadden volgens de politie ergens in de stad afgesproken om te gaan redden. Nou, die zijn opgepakt. Inmiddels allemaal weer vrij tegen de Anderlecht-supporters. Is gezegd, als jullie vandaag in Amsterdam gesigneerd worden... dan word je alsnog weer opgepakt. Menno Reemeijer was dat vanuit het centrum van Amsterdam... met aan beide kanten dus zingende supporters. Vervolgen wij het rondje langs de velden gaan van Amsterdam naar Rotterdam... naar het tennis toernooi in Ahoy. Daar staat één Nederlander in de tweede ronde. Jesse Houtagalum, die speelt vanavond zijn tweede wedstrijd. Op dit moment staan wel twee landgenoten te dubbelen. Mark Brassen, je kijkt naar die partij. Het gaat om Timo de Bakker en Robin Hazen. Tegen wie spelen ze? En zij spelen tegen een Rus en een Belg, tegen Alex Bogomolov junior en Dick Norman. Ja, Hier gelukkig geen ME, een hele ontspannen sfeer. Gelukkig maar allemaal beschaafde mensen, laten we het zo maar zeggen. Spannende wedstrijd, derde set inmiddels. Een derde set kun je eigenlijk niet meer zeggen, want die wordt niet meer gespeeld in het dubbelspel. Er is dan een, een super tiebreak, dat hebben ze een tijd geleden ingevoerd om het dubbelspel aantrekkelijker te maken voor het publiek. Het publiek liep nog wel eens weg bij een dubbelspel, als er een derde set was dan duurde het te lang. Maar Dus hebben ze gezegd, nou we spelen dan een tiebreak tot de tien punten. Ja, en het is in die super tiebreak, is het heel erg spannend. Het is 6-6, het kan nog alle kanten op. Het is ook wel mooi dat, ja, dat deze wedstrijd op het centercourt gespeeld wordt. Dat de mensen wat hebben om, om te genieten, om de Nederlanders te steunen. Want er was weer een tegenvaller vandaag voor het toernooi en Inderdaad, eerder Roger Federer al vrije doortocht kreeg naar de volgende ronde... en vanavond dus niet in actie komt. Ja, was er vanmiddag de partij tussen Marcos Bagdatis en Thomas Berdig. Toch twee spelers van naam. Er werd veel verwacht van die wedstrijd. Drie games waren er gespeeld. Het stond 3-0 in het voordeel van Thomas Berdig. En toen zei Marcos Bagdatis, ja, ik heb last van mijn kuit." Ik kan echt niet meer verder. En ja, hij liep de baan af. Teleurstelling alom hier in het Sportpaleis. Mensen hadden echt gehoopt op een mooie wedstrijd. Nee, die kwam er niet. De mensen die heel vroeg waren zagen vanmorgen ook nog hoe Andrea Seppi, die Italiaan, won van Filip Koolschreiber. En hoe Richard Gasquet won van Alex Bogomolov. Die nu dus een tweede wedstrijd van de dag speelt. Gasquet won vrij makkelijk de Frans mantel. Een gevaarlijke speler indoor. En hij speelt nu tegen Nicolai Davidenko Ja, daarna die derde partij gingen dus uit. En nu dus Timo de Bakker en Robin Haas in een goede dubbel. Als ze deze dubbel winnen staan ze in de halve finale het schema is niet zo heel erg groot in het dubbelspel. Er doen 16 koppels mee. Dat betekent dat ze na één ronde winnen, dat je al in de kwartfinale staat. En als ze deze ronde ook nog winnen, staan ze dus al in de halve finale. Maar ze staan nu wel twee punten achter. Het is 8-6 in het voordeel van Bogomolov Junior en Dick Norman. Timo de Bakker, ik weet niet of jullie het horen, die smijt ze record op de grond. Ik had het net nog over beschaafde mensen? Die smijt ze record op de grond. Ja, hij mist toch wel een hele belangrijke bal. En een, een, een, ja, een eenvoudige backhand. En dat betekent dat het punt gaat naar Bogomolov Junior en naar Dick Norman. En die komen dus op 9-6. En dat betekent dus dat dat koppel drie matchpoints heeft tegen de Nederlanders Timo de Bakker en Robin Haas. Ja, ze zijn er dichtbij. Het was heel spannend. Het is nu aan Robin Haas om, om, om te zorgen dat hij het eerste matchpoint, en ja, het liefst ook die andere twee natuurlijk uh, overleeft. Het is een goede eerste service van Haas. De beide Nederlanders net een mooie running lob dan van uh, Dick Norman met zijn backhand. Nou, dit moet wel een makkelijke smash zijn voor de Belg. Hij maakt de bal, oeh, hij smest hem op de achterlijn. Korte bal dan. Goed gespeeld van de Nederlanders. Ja, en een mooie volley van Robin Hazen. Ze overleven het eerste matchpoint. Ze leven dus nog, maar ze kijken nog altijd tegen twee matchpoints aan. De ontknoping is nabij. We horen snel weer van je man. Mark, dank je. Werken in de avonduren thuis en niet meer alleen tussen 9 en 5. Tweede Kamerleden willen dat recht in de wet vastleggen. Vanmiddag werkt John Zahoka bij de ANWB... en vertelt ons over de files op de Nederlandse wegen. John? Ja, 23 stuks in totaal. Bijna 80 kilometer. Een vrij normale avondspits. Alleen ongeluk op de A2 naar Amsterdam. Zorgt voor 6 kilometer bij Maarsen. En daar is de linkerrijst ook afgesloten. Op de andere rijbaan vanuit Utrecht naar Den Bosch... is het misgegaan bij Knopendijl. Daar staat 2 kilometer en daar zijn twee rijstoken dicht. En op de A12, Den Haag naar Utrecht... is een ongeluk gebeurd op de parallelbaan. Bij de Afit Hooggraven... daar staat 3 kilometer en daar staat... De rechterlijst is ook afgesloten. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carrasso en Tim Overdik. Mark Brasser, die het had over twee matchpoints tegen Timo de Bakker en Robin Haas in Rotterdam, moest afgelopen. Ja, het is, het is afgelopen. De Nederlanders hebben verloren. 10-7 in die super tiebreak en dat betekent dat uh, Timo de Bakker en uh, Robin Haas eruit liggen. Eén Nederlander komt er nog in actie, dat is uh, Jesse houta Galung vanavond in het enkelspel. De enige Nederlander nog in het enkelspel. Tweede enkelspel van de avond na Juan Martin Potro. Die speelt om half acht daarna Jesse houta Galung tegen Viktor Troitsky. De laatste Nederlandse hoop. Staatssecretaris Henk Bleker was vandaag in Brussel... om daar uitleg te geven over het ontpolderen van de polder. Hij sprak daarover met eurocommissaris Potocnik van Milieuzaken. Bleker probeerde hem te overtuigen van het alternatieve plan... van het Nederlandse kabinet, zodat die polder behouden kan blijven. Correspondent Joris van Poppel. Joris, um, hoe is dat gegaan? Dat, dat, dat lukte hem niet? Nee, zeker niet. Ze zijn geen stap dichterbij gekomen. Nederland en, en Brussel. Eh, het is heel simpel. Nederland wil niet ontpolderen. Wil die het Vierpolder laten bestaan. Heeft een alternatief plan. Maar de Europese Commissie hier in Brussel die moet het wel goedkeuren. Want dat valt in een onder een Europese natuurbeschermingswetgeving. Nou ja, De Europese Commissie die zegt eigenlijk al weken... dat het plan van Bleker onvoldoende is. Het is geen goede garantie voor de natuurbescherming in die Westerschelde. En het is wetenschappelijk ook niet goed onderbouwd, vinden ze. Nou ja, dat heeft hij te horen gekregen. Dat is niet goed voor de sfeer natuurlijk. Nee, want, want hoe zou je die sfeer omschrijven? Nou, bleek er toen hij naar binnen ging, was hij nog uh, strijdvaardig. En na afloop was hij iets, uh, iets kalmer. En dan zei hij vooral dat het uh, een professioneel gesprek uh, was geweest. Uh, en dat ze nog een week de tijd uh, hebben... om een week van, in, van, van intensieve discussies om verder te overleggen over dit, uh, over dit probleem. Goed. We gaan een, een, een, de laatste fase in van een zeer... Intensieve discussie. Zo hebben de eurocommissaris en ik dat afgesproken. En uh, dat is denk ik het belangrijkste uh, nieuws uit, uh, uit, uh, uit dit gesprek. Maar voor de Hetwiegerpolder kunt u geen garanties geven? Uh, er waren in het uh, verleden geen garanties. Uh, Daar heb ik ook uh, na het kabinetsbesluit aangegeven. Uh, we hebben de haven in zicht, maar we zijn er nog niet. Uh, en ook vandaag uh, moet ik zeggen, de haven is in zicht, maar we zijn er niet.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 Nou, die eurocommissaris heeft nog een maand de tijd om een gerechtelijke procedure te beginnen tegen Nederland. Het ziet er naar uit dat als Bleker na een week intensieve discussie niet met een beter plan komt... dat er dan toch echt een begin wordt gemaakt met zo'n procedure tegen Nederland. Ja, Onzekerheid nog steeds dus voor de mensen die het Wiegepolder in Zeeland willen behouden. Daar hebben we later reacties van vanuit Zeeland. Onze verslaggever Karin Alberts is daar. Dit was Joris van Poppel vanuit Brussel. Dank je Joris. Dan gaan we door naar Willemijn Hubert. Met het weer, hi. Hoi. zacht, grijs weer is het. Blijft dat zo? Ja, dat blijft zo. En het wordt eigenlijk elke dag nog een heel klein beetje zachter. Maar dan tot en met zaterdag. Vrijdag en zaterdag. En het is bewolkt, grijs, grauw. Nou, af en toe wat mizerregen, ook dat houden we. Maar zondag gaat het weerbeeld toch weer wat omslaan. Want dan wordt wat frisser en dan krijgen we in de nachten weer nachtvorst. En zondag kunnen we ook wel wat winterse buien verwachten. Met sneeuw? Met sneeuw. En als die valt, blijft dat dan ook liggen na zondag? Nee, nee nou, dat verwacht ik niet. Ik verwacht niet dat er zoveel sneeuw gaat vallen dat dat echt uh, blijft liggen. Misschien heel eventjes, maar niet zoals we dat de afgelopen weken hebben gekend. En die vorst? Die vorst is een aantal nachten, maar het is eigenlijk een beetje een speldenprikje wat de winter weer even uitdeelt. En daarna houdt het weer op en dan loopt de temperatuur gewoon weer omhoog. Dus voor de wintersport moeten de mensen naar de Alpen. Precies. Waar het behoorlijk heeft gesneeuwd. Hoe is het met die sneeuw daar? Ja, en in het, vooral in het centrale en het noordelijke gedeelte van de Alpen is heel veel sneeuw gevallen. Als we ons even beperken tot het westen van Oostenrijk, bijvoorbeeld 70 centimeter in 24 uur. Wegen zijn daar onbegaanbaar. Nou, er wordt hard aan gewerkt. Dus ik verwacht wel dat de mensen de aankomende weekend gewoon terecht kunnen. En voor vrijdag en zondag zit er nog wat sneeuw in de verwachting. Maar de andere dagen gewoon zon en af en toe wat wolken. Maar naar mijn idee prima skiweer. Oké, okay, Willemijn, dankjewel. Willemijn, zie jij jezelf trouwens het weer ooit nog eens vanuit huis presenteren voor het journaal? Vanuit huis. Mm. Dan zal ik eens even over nadenken. Zullen we eens vragen aan de NOS? Ja, precies. Want uh, er komt namelijk, uh, als het goed is, een wet. Er is in ieder geval een initiatiefwet ingediend door CDA en GroenLinks. In de Tweede Kamer. Een wet om het mogelijk te maken uh, dat je ook thuis na het eten... Je werk kan doen, flexwerken, forse uitbreiden. Werkgevers moeten een verzoek om afwijkende werktijden... of een flexibele werkplek alleen weigeren... als ze daar zwaarwegende, re, zwaarwegende redenen voor hebben. Goed, zo willen ze namelijk het nieuwe werken stimuleren... en dat ligt Eddie van Heijm van het CDA toe. Het houdt concreet in dat je als werknemer meer zeggenschap uh, krijgt over je eigen werktijden en je werkplaats. Uiteraard een goed overleg met je werkgever, maar we willen daar meer flexibiliteit in uh, mogelijk maken. Zodat mensen hun betaalde werk met de opvoeding van hun kinderen of de zorg voor een zieke in hun, hun omgeving uh, kunnen combineren. Waarom is het dan nodig om dat in een wet vast te leggen als werkgevers en werknemers dat eigenlijk samen kunnen afspreken? Ja, dat, dat blijft ook wel onze grootste wens. Maar we constateren wel dat in cao's, de collectieve afspraken, dit onderwerp eigenlijk nog niet hoog op de agenda staat. Terwijl als je ouders vraagt de mensen waar je op dit moment echt behoefte aan bestaat. Dan is het inderdaad meer flexibiliteit om die combinatie van werk en zorg mogelijk te maken. En wat we eigenlijk voorstellen is dat er een wettelijk verzoekrecht komt voor werknemers om een vraag bij hun werkgever neer te leggen. Uh, dat, kan alleen gemotiveerd, uh, worden, uh, dat kan alleen gemotiveerd worden afgeweken. En als er cao-afspraken over worden gemaakt... dan treden die als het ware in de plaats van die wettelijke plicht. Uh, dus wat we willen bevorderen is dat hier aan de cao-tafel... meer afspraken over worden gemaakt. Als ik het goed begrijp zegt u niet... Uh, mensen hebben recht om flexibel te werken... maar een werkgever moet toch meer zijn best doen om dat mogelijk te maken. Is dat wat u bedoelt? Ja, het is geen absoluut recht... Dat zou ook een beetje apart zijn, want je bent natuurlijk wel met elkaar een organisatie uh, die bepaalde doelen moet realiseren. En dan mag je soms ook eisen aanstellen. Maar we vinden wel dat de aandacht voor de combinatie van arbeid en zorg uh, vanzelfsprekender moet worden. Dat een werkgever daar ook wel rekening mee mag houden. Met het feit dat een werknemer uh, kunst- en vliegwerk nodig heeft soms om alles, uh, alle ballen in de lucht uh, te houden. Uh, de werknemer moet omgekeerd soms accepteren dat niet alles wat hij wil ook kan. En als je daar nou samen, uh, uh, laat zeggen, goede afspraken over maakt, dan is dat uiteindelijk natuurlijk wat het beste is. En wat is dan die stok achter de deur die maakt dat een werkgever toch sneller over de brug zal komen met die nieuwe wet achter de hand? Nou ja, de stok achter de deur is dat uh, er uiteindelijk toch een, een, een soort wettelijke plicht is om uh, te reageren op een verzoek van een werknemer. En in het uiterste geval, hè, als er op geen enkele manier aan dat verzoek wordt voldaan... en ook niet gemotiveerd uh, wordt afgeweken, kun je ermee naar de rechter stappen. Wij verwachten dat het in de praktijk niet vaak zal gebeuren... omdat het, ja, het op de spits drijven, dat zit sowieso niet in onze uh, poldercultuur. Maar we hopen en verwachten wel dat dit ertoe leidt... dat het vaker en uh, beter ook op de werkvloer tot afspraken gaat leiden. Ineke van Gent van GroenLinks, zou je kunnen zeggen dat, uh, dat u probeert af te rekenen met de 9 tot 5 cultuur? Ja, daar proberen wij mee af te rekenen. Wij willen werknemers echt een steun in de rug geven, want even voor de duidelijkheid het is echt een wet ook die werknemers steunt, als ze dat verzoek hebben om zeg maar hun arbeidstijden wat flexibeler te maken, mogelijkheden om thuis te werken. Uh, dat is nu vaak nog een moeilijk gesprek op de werkvloer, zou je kunnen zeggen, dus dat willen wij echt gaan verbeteren. Maar naast de arbeid- en zorgcombinaties die beter gaan lopen dan, heeft het ook nog als grote voordeel dat je ochtends wellicht ook minder files krijgt, dat je de mobiliteit wat meer kunt spreiden, minder stress voor mensen. En het goede nieuws voor de werkgevers is dat ze minder kantoren nodig hebben en ook blijkt uit onderzoek de arbeidsproductiviteit zelfs omhoog gaat. Dat zei Ineke van Gent van GroenLinks. Michiel Breedveld sprak met haar en met Eddy van Heijen. Wie veel op het ijs heeft gestaan, en dat waren er nogal wat vorige week, eh, moet af en toe het hoofd of het pootje van een eend of een vogel hebben gezien. Doodgevroren in de kou, die plotseling toesloeg na zo'n warme winter. Eh, ook veel vogels op de wadden hebben die koude golf niet overleefd. Bruno Ens, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Van Zo van Vogelonderzoek eh, Nederland. Eh, hoeveel dode vogels zijn er eh, aangetroffen de afgelopen week? Nou, dat zijn er alles bij elkaar. Zeker vele honden uh, geweest. We hebben de precieze aantallen nog niet, maar uh, die orde van grootte zal het zeker zijn. En kun je dan ook uitrekenen hoeveel vogels inderdaad op het leven zijn gekomen? Ja, want wij uh, tellen natuurlijk hoeveel vogels van de Waddenzee gebruik maken. Dat is een heel netwerk van vrijwilligers die... Uh, die dat doen. Dus uh, maar dat zijn er... wel een beeld van, uh, van, van de sterfte. Maar het zijn er meer dan honderden, want jullie zien er, maar dan kun je uitrekenen dat er veel meer geweest moeten zijn. Nee, natuurlijk, want je vindt ze lang niet allemaal. Dus op wat voor berekening kom je dan uit? Ja, dat hebben we nog niet helemaal uitgevoerd. Maar, maar ik, uh, wat, wat wij weten van, van uh, voorgaande strenge winters, dat uh, uh, zo'n soort van hele tientallen procent... Uh, dood kunnen gaan bepaalde categorieën. Zo, zo zijn vooral die jonge vogels. Die hebben het heel erg moeilijk in dit soort strenge winters. Ja, is dat vooral bij de populatie van de watvogels het geval? Dat de jonge vogels het slachtoffer zijn? Nou, ik denk, ik denk dat dat bij heel veel soorten zo zal zijn. En, en zeker bij de langlevende soorten, zoals een die ik kan wel veertig jaar oud worden, maar de jonge vogels moeten nog, nog de eerste winters nog leren om goed voedsel te vinden. En in de concurrentiestrijd staan ze helemaal onderaan. Dus als het dan echt moeilijk wordt, dan, dan zijn dat de dieren die het loodje leggen. Ja, en welke rol speelt het feit dat we zo lang warm weer hadden? Of althans niet echt winters weer en plotseling die koude golf kregen? Nou, het kan zijn dat, dat, dat de vogels er niet helemaal meer op voorbereid waren. We hebben een deel van de schoolhexjes die dacht van... nou, het is eigenlijk alweer voorjaar, we trekken het binnenland in om daar te gaan broeden. En ja, die zijn haastig, hebben ze weer terug moeten keren. Ja, terugkeren waar naartoe? Nou ja, naar de Waddenzee en ook naar de Delta trouwens. De wadvogels, de, de, de schoolhexjes die die leven in de winter op de wadplaten waar ze kokkels en mossels eten. En de belangrijkste watgebieden zijn natuurlijk de Delta en, en de Waddenzee. Ja, en de eieren die ze gelegd hebben en het, het, de broedperiode die was begonnen en is onderbroken. He, heeft dat toegeleid dat veel van die eieren niet zijn uitgekomen? Nou, ze waren er nog niet aan het doen hoor. Die, ja. uh, maar ze, ze, ze, ze, ze, want dat doen ze pas in mei, uh, okay. zeg maar. Die scholen nog, zijn nogal laat. Dus het eerste kievitij is ook nog niet gevonden. Maar ze, ze waren al, al, alweer op weg naar hun territorium om dat uh, in beslag te nemen. En, uh, u hoort het, ik ben geen vogelkenner. Wat, nee, ik, wat, nee, wat nee. ik wel weet over de, de, de, de wetten van de natuur... is dat natuurlijk de zwakke vogels het begeven en de stekeren het overleven. Het Darwin-principe. Is dat eigenlijk dan niet juist goed? Nou, het is, is zeker zo dat als er concurrentie is... dat de zwakke dan het loodje leggen. maar Maar zoals ik al zei, het zijn het van zijn deel ook... zijn de zwakke vogels de jonge vogels. Dus dat is de generatie van de toekomst. En, en zeker de die heeft het in Nederland het laatste het heel erg moeilijk. Die is in twintig jaar tijd zijn ze meer dan gehalveerd in aantallen. Dus dan is het wel jammer dat er weer een generatie jonge vogels... Uh... En daar is nu sprake van? Nou, dat, dat is heel goed mogelijk. Ja. En, en, in dit soort strenge winters kan, kan wel 80% van de, van de jonge vogels het loodje leggen. Oké, okay, nou, in de lente gaan we zien wat het alsnog heeft opgeleverd. Bruno Ens van Sofant, Vogelonderzoek Nederland. Hartelijk dank. Ja, graag gedaan. Dag. De eerste kivitsei, dat zit er inderdaad ook weer aan te komen. Vorig jaar, Tim, was dat op 7 maart dat dat ei werd gevoren. Oh, dat ja, een paar weken. scheelt een paar weken. Na vijf, dan zijn we terug met het Radio 1 Journaal. Dan te gast Atje Kuiken. Zij is voorzitter van de commissie die onderzoek heeft gedaan naar het spoor. PVDA-Kamerlid Atje Kuiken. Tot zo, na vijf zijn we terug.